Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Rusland eist dat de Oekraïne zich terugtrekt uit alle regio's die de Russen claimen. Pas dan is Moskou bereid om over een wapenstilstand te praten. Dat zegt een Oekraïnse functionaris die gisteren in Istanbul betrokken was bij de onderhandelingen met Rusland. De Russen zouden ook eisen dat de vijf regio's die het in Oekraïne geheel of gedeeltelijk bezet... internationaal als Russisch worden erkend. Ook zou Oekraïne een neutrale staat moeten worden zonder leger. Oekraïne zegt dat Rusland duidelijk geen vrede wil en dringt aan op strengere sancties. In het Zwitserse Basel is de finale van de 69 e editie van het Eurovisie Songfestival begonnen. Na het voorprogramma met de winnaar van vorige IMO is Noorwegen aan de beurt als eerste van de deelnemende landen. De Nederlandse inzending Cloud is de twaalfde deelnemer van de avond. En het laatste optreden is van Albanië, zo tegen half twaalf. Waarna de inwoners van alle deelnemende landen hun stem mogen uitbrengen. De winnaar van het Eurovisie Songfestival wordt waarschijnlijk rond één uur vannacht bekend. In het zuidwesten van Finland zijn twee helikopters uit Estland in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn vermoedelijk alle vijfde inzittenden omgekomen, onder wie twee zakenmannen en de vrouw van een van hen. Een ooggetuige zei tegen de Finse publieke omroep dat de helikopters dicht bij elkaar vlogen... en dat één toestel plotseling tegen het andere aanvloog. Boomkwekers en hoveniers maken zich zorgen over het grote aantal meikevers dit voorjaar. De larven van de meikevers, engelingen, vreten aan de wortels van gras, planten en bomen... die daardoor veel trager groeien of doodgaan. Bij Omroep Gelderland zegt een boomkweker dat hij zeker 20% minder omzet heeft door de engelingen. Het bestrijden van de meikever is vrij lastig. Het weer, toenemende bewolking, later vannacht weer opklaringen. Het koelt af naar zo'n 5 graden in het noorden tot een graad of 10 in het zuiden. Morgenochtend flink wat zon, maar later stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 20 in Brabant en Limburg. Maandag en dinsdag wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hosted by Mario Zenfurt. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Stage. Mijn naam is Mario Zomert en iedere zaterdag gaat van 9 tot in de Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste shownieuws, de party -update, natuurlijk de 10 boven beste plaats van de dansgroep. Straks in tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. en het beste van de clubs uit Italië met DJ Mauso. Zometeen een beetje shownieuws. En wat zeg ik nou, DJ Mauso? DJ Cavus Kelly natuurlijk uit Italië. Daar vliegen we straks naartoe. Als opening horen we muziek van uh, Julius uh, Lijst en Moustie met het plaatje Cherry in de Moustie Club Vocal Dub Mix, nieuwe muziek op de radio onderweg zometeen DJ Mesh. ook Ronald Clark komt eraan samen met Mark Knight en James Herb, die hoor je nu hier zometeen op de radio ZFM Zandvoort de Nightwalk Mainstays. Ronald Clark nu hier in de Eter I get deeper huh, into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know. What to sing, what to bring, what? I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What? Huh. On Earth, are you supposed to vibe around the fake ones, the wild, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what, they just strut, what the fuck? Do you know what is what, what out, big room, dance, and, and a, a lot, lot more. more.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 Met Gotta Keep Pushing On. Let There Be House. Daarvoor nou, muziek van DJ Mass. Met One On One. Ik heb even een beetje shownieuws voor. Je. Jason Rulo die geeft op uh, 23 februari. Zou je denken: van het is er toch al geweest? We zitten al in mei. En ja, nee, 23 februari 2026, een concert in de Zigodome in Amsterdam. De optreden maakt deel uit van zijn wereldtournee The Last Dance. Een week eerder staat de Amerikaanse zanger in de ING Arena in Brussel. De kaartverkoop voor beide shows start op uh, vrijdag 23 mei. Dat is dus aanstaande vrijdag. De 35-jarige Rulo bracht in 2024 zijn vijfde studioalbum uh, New King uit. De het kader van de release toerde hij vorig jaar al wereldwijd en deed hij ook Rotterdam aan. En de zanger scoorde wereldwijd hits met nummers als What You Say, Dirty Talk en Trumpets... De Derulo werkt ook samen met onder andere Nicky Minaj, Luke Bryan en Michael Doublet. Dus schrijf het op je agenda op uh, 23 februari 2026. Een concert in de Ziggo De wereldtournee The Last Dance van Jason Derulo. En de verkoop is aanstaande vrijdag op begin. Dus ik denk dat je er wel redelijk snel bij moet zijn voor het uitverkocht zijn. En uh, Chris Brown blijft tot 13 uh, juni en dat die tijd Amerikaanse zanger wordt dag van Sparum is met, met de volgende dag de raden. Het is nog onduidelijk wat hij betekent voor zijn wereld. Volgende maand zou, uh, zou die beginnen hier in Amsterdam, dus dat hangt er nog een beetje van. Brown werd uh, afgelopen donderdag gearresteerd in een hotel in Manchester. Omdat hij in februari 2023 een muziekproducent met een zou hebben geslaagd. In een uh, Londense nachtclub. Het gemeente slachtoffer verklaartte Brown in oktober 2023 al aan Hij Daarom voel ik 15 miljoen dollar bij 13 miljoen euro worden geleden voor het in. Ik hoop zo'n hele schade en de zaak loopt Ik loop best dat je pijn hebt van het video, maar 15 miljoen dat die gewoon even snel miljonair wordt. Brown moest uh, voor politierechter in Manchester zijn. Die vond de aard van het misdrijf te ernstig om zelf te behandelen. En droeg de zaak over aan de Southwark Crowdcourt in Londen. De zanger moet daar tot 13, uh, moet daar op 13 juni verschijnen. Dus uh, het hangt er nog even van of Chris Brown een toertje gaat houden in Amsterdam. Want ja, volgende maand gaat dat beginnen. Dus we uh, houden je zeker op de hoogte hier op CFM's Zandvoort. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Straks de party-update. Leuke feestjes die uh, plaatsvinden allemaal uh, her en der in uh, Amsterdam. Er is muziek vond het but keep on walking. DJs in the mix and a 4-1 Today night, your dance night on ZFM. radio show the night walk main stage every saturday at zfm zanford zfm the night walk main stage night walk main stage voor de muziek van Tom en Mikey... met Feelings For You... in de Crushy Pizza remix. En daarvoor de Fuzzy Hermet met Dance All Right... Is het tijd voor de party update. We een leuk feestje om te gaan op deze zaterdag 17 mei 2025. En zoals altijd beginnen eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Om meer informatie checken we de website escape.nl. Het is E-S-C-A-P-E-X. tot het met een X standaard. Maar dan kom je niet op goede website escape.nl. En natuurlijk de line-up is in handen van onze eigen gezantwoordse Raymundo. Raymond Teuner is een op zoals wij hem kennen natuurlijk en vreemd van meegenomen. Leibies, uh, Alain Tielen en de is Janto vanavond dus uh, in de Escape wekelijks feestje Brainwash. En nog een leuk feest als je houdt van hiphop en RB. De home of Hip Hop en RB. iedere zaterdag in uh, de Melkweg in Amsterdam. Dus op de Lijnbaansgracht het wekelijks feestje Encore begint rond de klok van middernacht en duurt tot uh, vroeg in de ochtend. Dat is natuurlijk uh, hiphop, RB, Avro en Dancehall. Voor meer informatie even encore amsterdam.nl of melkweg.nl die je ook de en de line-up Lee Mills, mk joe win en uh, moeilijke naam Gwinder, gw en gw r dat is de line-up voor vanavond bij uh, the Home en de homo gip op een of wel encore in de melkweg in amsterdam en nog een leuk feest normaal was een overdag feest uh, ja nu hebben ze vanavond thuisavond zomeropening night. En dat begint allemaal om 11 uur vanavond, duurt tot 4 uur in de ochtend. En natuurlijk, uh, Thuishaven gebied uh, zit uh, bij de contactweg, langs de, langs de, uh, wat is het, A5 hè? Ja, in uh, Sloterdijk. En uh, dat is natuurlijk house muziek wat je daar kan verwachten. Voor meer informatie, check de website uh, thuishaven.nl, gewoon in het Nederlands, thuishaven.nl dan kom je er. En de line-up is uh, in de loodse, de nachtshow, Dennis Quinn, de Sluwe Vos en Razor. En natuurlijk hebben ze ook nog een dagprogramma, kijk gewoon op de website thuishaven.nl, want hun doen het overdag en in de avond en nachtelijke uurtjes. En tot zover de party update. Terug naar de muziek. Hier op Zeef hebben ze antwoord. Wat dacht je van Kasim? Weer een plaatje gemaakt hoor. Remix, pik, geleed, hoe je het ook wil noemen. Hier is I Like It. the en uh, Bellini met Sama de Janeiro, de Carnival Extended Mix. Dat is natuurlijk een gouden klassieker in een uh, ja, 2025 jasje gestoken. En daarvoor horen we The Listic met Love, Get High. Uitgebracht op uh, Flashmode Records. En zo werd het even tijd voor naar de wakken welke plaatsen er erg populair... In de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de festivals indoor en outdoor. Deze week op 10. Crushy met uh, Kiki op 9. David Penn, Kadoek en Crush met The Night Train. Ook een oude klassieker uit de jaren 90. Op 8. Zwaar gezakt Chris Lake en Abel Boulder met Ease My Mind. Op zeven, Bob Sinclair met Cruel Summer. Again. En op zes, Rob en Rob met This Rhythm. Op vijf, laat heb je het straks gehoord? Mark Knight, Roland Clark en James Hermit. Gut. nee, Get Deep moet ik zeggen. Niet gut, maar Get Deep. Op vier, Tony Romera, Time to Move. Op drie, Hector Couto en uh, Alejandro Paz met uh, El House. Op twee, Lo Steppa en Capri uit de UK met Gut the Funk. Deze week nog steeds op één. Jocelyn Brown, Luke Alessi en Chloe Collette. Chloe Collette heeft het uh, ja, eigenlijk allemaal bedoeld. Bedacht. Nou ja, bedacht. Hè. Je hebt de samples gebruikt van uh, Jocelyn Brown. En uh, The What staat nog steeds op één. Nou, die heb je zo vaak gehoord. En uh, trouwens, het is het nummer van Somebody Else's Guy. Als je daar denkt van, uh, je klinkt bekend. Maar we gaan hem niet draaien. We hebben hem al zo vaak gedraaid. En je gaat hem zeker in de club horen als je vanavond nog gaat stappen. Ik heb andere muziek. Alex Preston, Mo Fang en Secret Weapons uit Australië met People Dancing. Doe het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. 1 Stage. Jouw warming-up voor jouw stapavond.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 The hits, All the hits on ZFM's Nightwalk. The best beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk Main Stage. de tap en tot zover ook dit, u van de Nightwalk Mainstage, niet getreurd, zometeen het nieuws en weer als je er natuurlijk op zit te wachten. Dan nou is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewives van straks in het derde YouTube. DJ Cavus Kelly het, uh, ja, uit de clubs live in, uh, in Italië. Ik laat je achter met Christopher, Matt Cesari en uh, Barbara Dikek met Diana. Ik zeg tot zometeen, na de break!